Dit is Jeroen Jabkama met het NOS Journal. Het drama in Mekka, de Hadj, meer dan 700 mensen om het leven kwamen, kwam niet door menselijk falen. Dat heeft de Grootmoefti gezegd. De belangrijkste geestelijke leider van Saudi-Arabië. De minister van Middellandse Zaken treft geen blaam, zegt de Grootmoefti. Donderdag ging het in Mina, een paar kilometer van de heilige stad Mekka, mis. Honderden mensen werden vertrapt toen twee grote stromen pelgrims samenkwamen.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 De A12 Utrecht richting Den Haag voor knopend Prins Klausplein 3. De A12 van Utrecht naar Den Haag is dit weekend dicht tussen knopend Prins Klausplein en Den Haag-Malieveld door werkzaamheden. Zat daar ook file op de A13 Rotterdam richting Den Haag voor knopend Diepenburg 7 kilometer. A15 Rotterdam richting Europoort voor Spijken Nisse 3. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is dicht bij Akersloot, dat komt door een ongeluk. Op de N206 vanuit Zoetermeer richting Heemstede staat tussen Zoetervoude en Leiden Dorp 2 kilometer.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 She tells you Zandvoort op zaterdag met de Eagles als eerste nieuws weer van drie uur. Dat was de single de Line Eyes. We gaan snel weer over naar Duitsersveld, naar Joop Fres. Het vervolg van de wedstrijd SV Zandvoort tegen SV GVC 1 Een hele mond vol. Nogmaals, goedemiddag Joop. Ja, nou, dat mag je weglaten, hoor. dat maakt niet uit. Um, het is, uh, ja, het is 1-0 voor Zandvoort. En uh, ik moet zeggen dat Zandvoort twee keer door het oog van de naald is gegaan. De eerste keer was Arnold Jongen nou heel goed bij de les...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 Daar op Sportspark Duintjesveld, waar nog steeds 1 tegen 0 staat. Ja, we gaan een mooie nazomer krijgen. Een mooi nazomer weer we worden van Lex van der Horen. Dus voorlopig even geen regen, toch, Lex? Even, even. Geen even, regen. Geen regen, gelukkig. Maar het volgende plaatje gaat wel over de regen: het is namelijk Skipper in Standing Outside in the Rain. Ja, is wel mooi hè. Dan gaan we regenplaat draaien van uh, Skipper Wise en Standing Outside in the Rain. In, uh, ja, de wetenschap die we hebben dat het uh, de komende dagen gelukkig droog uh, blijft. En mooi uh, na zomerweer. We de zei ja, om half drie van zijn eigen weerman Lex van der Hoorn. Voorlopig de laatste keer dat we hem hoorden op de radio, Albert -Jan. Ja, snif, maar... Sniff, Snif, snif, snif, snif, snif. Wees gerust luisteraars en kijkers. Hij komt terug. Zo is het, Joris. Skipperwise is standing outside in the rain. Gevolgd door deze van uh, Nico Vince. En, en dat was Am I Wrong. Voordat we weer naar het voetbal overgaan, het slot van de eerste helft, nog even een ander bericht. Oh, okay. of niet? Oké. Okay, ja. Nou, afgelopen week werd Zandvoort natuurlijk opgeschrikt. Door een, uh, door een bus die was uh, gekaapt. Ja. Ja ja, zowel, ja, ja, ja, ja. Die ja. was zowel op donderdag als op vrijdag gekaapt. Mm -hmm. Want uh, die opnames van de gekaapte bus op het raadhuisplein. Uh, die hebben ervoor gezorgd dat de Haltestraat en de Grote Krocht op donderdag en vrijdag voor al het gemotoriseerde verkeer afgesloten waren. Want ook in de rijrichting van de Kleine Krocht werd die dag omgedraaid. Het betreft namelijk de opnames zijn voor de nieuwe serie van de serie Moordvrouw die RTL 4 zal uitzenden. De bus zal via de Grote Krocht in tegenstelde richting naar het Raadhuisplein rijden.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 Touching out, touching me, touching me. Ja, ik kan er niks aan doen Albert-Jan. Ik ging toch weer even terug naar Turkije. Dan op het terras uh, zitten en dan uh, draaien ze deze plaat en dan uh, iedereen lekker meedoen, weet je wel. Helemaal goed. Je de Neil Diamond in uh, Sweet Caroline, half vier. Tijd voor de evenementagenda. Daar gaan we, luisteraars. Hebt u even pen en papier bij de hand? Ja. Rob, ga rustig beurtveuten. Komt helemaal goed. <laughs> Oké. Okay.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 Goed, en dan 1 oktober tot 31 oktober is het weer wildtijd in de Zandvoort. Oktober, de maand van de bronstijd onder de, herden in de, tussen, onder de herten in de waterleiding duiden. Reden genoeg dus om wild in Zandvoort te worden. Meer informatie over deze wild maand kunt u, en wandeltochten kunt u uiteraard terugvinden op de website www.vvvzandvoort.nl www.vvvzandvoort.nl Hele maand lang wild in Zandvoort.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 We stole the show.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 Bro. Heb je een plaat en daar krijg je gewoon helemaal geen genoeg van? Nou, dat heb ik bij deze ziel van Keiko, de Stal de Show. Het ritme van Zandvoort. Zandvoort. C -C Nogmaals een hele goede en welkom bij Zandvoort op zaterdag. En zo dadelijk gaan we weer live overschakelen naar het Duintjesveld. Daar is zelfres voor, voor de wedstrijd van vandaag. En dat is S.B. Zandvoort tegen PPC.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 Maar de om je mond, de licht vol op je haar Maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Je kan dan merken hoe je kijkt Wat ik van je denk, je ogen steeds vijf. Je kunt wel voelen hoe ik om je geeft uit van jou Waar voel ik nu leef, maar ik kan veel beter zwijgen Ik kan wel zeggen wat ik fantaseer, wat ik met je wil en ook wel wanneer. Ik kan raden, wat je zegt zelf als ik je vertel. Dat ik ook niet van maar ik kan veel beter zwijgen. Oh, ik kan veel beter zwijgen. Zo kan ik niet Ik kan zingen van druk, want als ik niks probeer, dan kan er ook niks lukken.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 Ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Je kan maar merken hoe ik je bekijk Wat ik van je denk, je ogen steeds gaan Je kunt wel voelen hoe ik om je geef Dat ik van je hou, waarvoor ik nu nog weet Maar ik kan veel beter zwijgen veel beter zwijgen het oh, kan veel beter, beter, beter Nou, ik denk toch wel een moeilijke opgave voor onze uh, collega Jan Fris, hoor, om te zwijgen. Toch, Jan? <laughs> <laughs> ja, hè? <laughs> dat ken jij niet, hè? <laughs> ja, vooral op het kort houden, dat weet je wel. <laughs> nee, heel goed. Welkom terug, Jan. Ja, dankjewel, ja. Ja, uh, nog steeds uh, staat die 1-0 stand hier op het scorebord voor S.V. Zandvoort. Ik moet wel een kleine kanttekening maken. Uh, VVC begint wat meer uh, uh, te aan te dringen op het doel van, uh, van Arnold Jongejo. En uh, ja, dat is natuurlijk gevaarlijk. Zandvoort moet proberen die bal gewoon in die ploeg te houden. Dan is er niks aan de hand. Nu de corner voor, uh, voor VVC. Dat uh, nu aan de overkant van het veld speelt. Uh, dus uh, het is... Uh,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 Ter hoogte van het strafgebied. Net niet de lijn, de bal, uh, zelf moet ik zeggen. Nee, kan ik uh, tof, uh, mol. Mol het gewoon doorgaan. Toch stond Mol. Mol. is Mol echt breed. En, uh, daar kan niemand van stond zand... Ja, kan wel stond Rik daar aan. Die gaat naar het straf de... Die gaat haar halen. En de keeper die kan die bal niet vastpakken. Nee, de keeper had de bal niet klem vast. Maar boyfischer Visser was uh, niet op tijd om die bal als tocht keeper te schuiven. Dat was jammer. Een mooi schot van uh, Rik daar En uh, uh, Jesse daar moet ik zeggen. ik die kwalijk Rick. <laughs> uh, en dat, uh, dat, dat werd gesmoord. Helaas. Goed, VVC, nu weer in avond. Wordt daar afgepakt door dezelfde de haan. Hij geeft daar heel rustig die bal terug aan Paul van Oer. Paul van Oer is weer naar voren, een Boy Vissen, Boy Visser, We gaat hij niet meer doen? We gaan pengelen en die raakt die bal kwijt. En er wordt niet gefloten, dat had hij wel gehoopt. En misschien zelfs wel uh, gedacht, maar dat is niet het geval. Uh, VVC, ook oh, dat is een uh, overtreding, denk ik. Maar er wordt niet voor gefloten, dus maar goed ook. Want het is op de schapsop op, op, de, op, de, op de rand van het schapslok gezond wordt. Diepe bal wordt daar gespeeld. En daar kan iemand bij komen. Die bal gaat over de achterlijn van VVC. de keeper van VVC kan die bal weer in het spel gaan brengen. Wel, we spelen in de 58e minuut. De stand is nog steeds 1-0. En het begint aardig wat te lijken. Maar we zijn er nog niet. Dankjewel, Joop Fres. En uh, straks komen we weer bij jou terug. Het vervolg van de tweede helft de wedstrijd van vandaag: SV Sanford tegen VVC. Hier is uh, Murray Hats. world in a show with every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 De zon weer heerlijk schijnt, hier is al voort. Wat je uit de jaren 80 van Murray -Head? Dat was One Night in Bangkok. Net dat staande eind. Ja, dat noemen we een staande uit. En is in één keer een pam afgelopen. En hier is uh, de Ruthless Queen van Kayak. is voor een doelpunt. Even kijken hoor. Job, Job. Ja, 64ste minuut. Het zat eraan te komen. 1-1. Helaas. En de wedstrijd begint een beetje onsmakelijk te worden. Maar daarover later weer. Oké, okay, dankjewel Joop. En zometeen meer over deze wedstrijd in het volgende uur van Zandvoort op zaterdag. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5.